Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Ho ho. Koud met het NOS Journaal. Immigranten die illegaal vanuit Mexico de Verenigde Staten binnenkomen... houden het recht om daar asiel aan te vragen. Het Amerikaanse Rechtshof heeft het plan van president Trump afgewezen... waarin de immigranten hun asielrecht zouden verliezen. Trump wilde met zijn voorstel deelnemers aan een grote karavaan... van migranten uit Centraal-Amerika bij de grens tegen kunnen houden. Die karavaan staat op dit moment bij de grens tussen Mexico en Californië. In Nepal zijn 21 mensen omgekomen bij een busongeluk en 15 gewond geraakt. De bus raakte van de weg en kwam 500 meter lager... aan de voet van een helling tot stilstand. De passagiers waren studenten en leraren van een technische hogeschool... die terugkwamen van een excursie. Burgers gaan niet de rekening betalen voor de vervuiling van bedrijven... belooft het kabinet in reactie op het gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord... Het is daarin bijvoorbeeld afgesproken dat veel meer huizen van het gas af moeten. Het kabinet zegt dat iedereen de maatregelen moet kunnen begrijpen en betalen. Met het klimaatakkoord moeten de broeikasgassen in Nederland worden teruggedrongen. Er zijn nog eens negen verdachten opgepakt voor de moord op twee Scandinavische vrouwen in het Atlasgebergte in Marokko. Ze werden maandag met doorgesneden kelen gevonden in hun tentje. De negen nieuwe verdachten zouden bekende zijn van de vier mannen die al vastzaten voor de moorden. Waarschijnlijk was het een terreurdaad. Een aantal verdachten zou trouw hebben gezworen aan IS. Een Vlaams koppel is na 64 jaar huwelijk op vrijwel hetzelfde moment gestorven. Volgens de arts van de twee, die allebei 89 waren, zijn ze op een natuurlijke manier overleden. Hun zoon zegt in een Belgische krant dat mooier sterven dan dit niet kan. Volgens hem gold dus zelfs de bekende zin tot de dood ontscheidt niet voor zijn ouders. Het weer nog. Vannacht blijven er buien vallen. De wind neemt iets af. De minima liggen rond de 8 graden. In het weekend en maandag blijft het wisselvallig. De kerstdagen verlopen droger, met ook meer zon. Dit was het RMS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur Zie het. Op jou, ZFM Zaltvoort is er helemaal klaar voor. De man of wie je kunt bouwen, de one and only... DJ Dion Sidney. Met zijn laatste reguliere set van... 2018. En volgende week, ja... Ik zei het al eerder. Dan gaan we gewoon de See mix maken. Misschien zullen we er wat nieuws tussen proppen. Wat je in 2019 hoort, maar... Het wordt gezellig hoor. Oh, de champagne is besteld. De oliebollen... Die zijn geregeld... De appelflappen die staan gewoon achter de draaitafels. Ik zeg, het wordt één groot feest, dus hou je radio erbij. Je. Maar ja, zover zijn we hier nog niet. Nu, See It Sessions, 21 december 2018. Laat je horen voor de one and only... DJ Dion Sydney. To yeah. yeah. I know you can tango But can you do the Fandango? I got somewhere to I just listen to the voices in my head when they tell me I always have something to believe in, as long as I got something to believe. Everything goes black Beginning to think of everything I lack Trying to push all the negative back Trying to push all the negative back van 2018. En volgende week vrijdag, ja, dan zijn we er weer bij. Dan niet twee uur, ik denk de dat we gewoon lekker drie uur knallen, Dennis. Diep in de mix. Volgende week tot twaalf. Ik zie een heftig knikkende Dennis. Ja, ja, ja, ja. Ik zeg, zit je van schrap. Ik hoop dat je er nog een beetje los kunt gaan volgende week natuurlijk. Eerst kerst en daarna lekker zie het knallen. Ik bedank jullie voor het luisteren. Mijn naam was DJ JK samen met DJ Dion Sydney. Was dit See It Sessions? Tot volgende week bij de RMX. Doei.